Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kan opnieuw glad zijn op de weg waar schuldreis water staat. Natte wegen kunnen bevriezen en verraderlijk glad zijn. Vanwege het winterse weer geldt vandaag in het hele land code geel. NS rijdt een winterdienstregeling... waardoor er minder treinen rijden dan anders. Spoorbeheerder ProRail voert deze nacht herstelwerkzaamheden uit aan het spoor... na de wisselstoringen van gisteren die ontstonden door sneeuwval. Bij het presidentieel paleis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zou zijn geschoten door een vergissing binnen het leger. Een deel was niet op de hoogte dat er bewakingsdrones zouden overvliegen en schoten drones uit de lucht. Inmiddels zou de situatie weer onder controle zijn. Sinds de ontvoering van president Maduro door de VS is de situatie gespannen in Venezuela. Korpschef Janny Knol van de nationale politie heeft voor het eerst gereageerd op het geweld tegen de politie in de nieuwjaarsnacht. Ze zei dat een crimineel netwerk verantwoordelijk is voor de aanvallen op de politie in Amsterdam-Noord met vuurwerkmitrailleurs. Die zijn volgens haar met voorbedachte raden aangeschaft. Er is nog niemand opgepakt. Het aantal doden bij protesten in Iran is gestegen tot 29. Dat zegt mensenrechtenorganisatie RANA, die ook 1200 arrestaties heeft geteld. In tientallen steden zijn al dagen protestacties en stakingen. Die begonnen vanwege de hoge inflatie in het land... maar zijn nu vooral gericht tegen het regime van Ayatollah Khamenei. Onder meer het gebrek aan politieke vrijheid en vrouwenrechten worden genoemd. Het regime probeert de protesten de kop in te drukken... en zegt dat landen als Israël en de VS de protesten aanwakkeren. Volgens Rana wordt er soms met scherp geschoten op demonstranten in Iran. Het weer op de meeste plekken is het droog, maar winterse buien blijven mogelijk vooral aan de kust. In het binnenland kan het 8 graden vriezen. Het wordt vandaag 0 tot 4 graden. Later op de dag meer sneeuwbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Hey mister, hey mister. To blow a balloon up I'd be quick and to watch it burst The uh -huh.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 We Your fine. Now what you needed was him. z f m